20 oktober, ja? jawel. Daar zijn we weer. Ja, goedemiddag, inderdaad, we zijn, er weer. zijn we er weer. Weer een nieuwe week en weer nieuwe afleveringen van Zandvoort Lunch. Gezellig weer. Oh. oh. En leuk dat u weer op ons afgestemd hebt. Je dat ze, hebben ze dat gedaan? Hoor. Anders kunnen de mensen me niet horen. Nee, dat is waar. Nee. nee. Okay. Dus als u me hoort, dan ben ik blij dat u me hoort. Ja. Niet alleen voor u, ook voor mezelf trouwens eigenlijk. Ja, maar dan zit je in het blauwe inijn <laughs> Ik nou, hoop dat u allemaal een fijn weekend heeft, hebt gehad. Hoe was jouw weekend, Ruud? Rustig. Ja, lekker? Nou, gewoon rustig. Gewoon lekker rustig. Ja, dat ja, nou, is toch ook wel eens niet fijn. Veel, niet veel bijzonder. Nee. Ook rustig. Eigenlijk had het saai aan toe. <laughs> Mag toch ook wel eens een saai keer. aan toe. Nou. Lekker saai weekend. Hé, ba? He. je Heba. laatjes uitruimen en zo. Hé, ba? Oh, ja. ik... oh, ba, opruimen. <laughs> maar dat vind ik juist ja, lekker. Oh. Ja, goed. Alles weer netjes. Alles weer netjes. Ja, ja goed. Ja, daar heb je toch weer heel lang plezier van. Nou, ah, dan mag je naar meneer Cactus. <laughs> Alles gewoon ja, netjes. Spelende dame. Meneer Cactus ja. is tevreden. <laughs> Jawel. Van de kaktus. Ja. Ja. Maar intussen uh, is het ja. weer maandag. En ja. uh, heel veel mensen hebben met de maandag altijd een probleem. Hè? Een soort maandagsyndroom. Ja. ja. Had jij dat ook nou niet een beetje vandaag eigenlijk? Nee. Je kwam mm -hmm. een beetje somber uh, het station uitlopen. Vond ik. Ach ja. Beetje somber. Ja, maar ligt dat uh, aan maandag of aan dat vrije nee, weekend? Nee, dat ligt aan, de, aan, aan, aan het vervoer. Oh, aan het vervoer. Dat ja, je op het laatste moment weer een ander spoor moet. Je denkt, ik moet daar wezen. En dan krijg Oh echt was dat vandaag weer? Ja, het was oh, een, een, man, in Hardeman man. is een heleboel weer over gegooid. Oh echt? Oh verschrikkelijk. Nee, want... ja, alle treinen vertrokken weer van een ander lopen. Ja ja, ja, ja, ja. Dat voel gek van je. Ja. Dus je hebt weer een, uh, een sprintje moeten trekken. Ja, precies. Ja. En in mijn conditie is dat een hele toe. En je had je sneakers niet aan? Ook dat niet. Nee, je joggingbroek niet aan. Nee, en ik had nee. geen doping gebruikt. Dus het oh, allemaal. Nou, nou, nou, wat kan het tegen zitten in het leven? Oh, ja. Als je dat toch van tevoren weet, dan neem je eens een shotje. Ja, nou, zullen ja. we maar muziek gaan draaien? Want... Laten we het maar doen, want ik slaat weer helemaal nergens op. Ja, zo is dat. Ja. Jij doet er 3-1, hè? Ja. Oh, want ja. daar beginnen we mee, hè? Ja, met daar de begin de maar mee. Ja, begin maar met de drie Ja. Nou, laat horen dan. Wow. Drie leuke van de Walker Brothers. Oh. Nou, gezellig. Het draait al, hoor. Nou, ik hoor niks. Nou, het draait al. Oh ja. die stand niet goed. Eén ja.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 I wake alone There's no regrets No tears goodbye. I don't want you back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 If the way I hold you can compare to his career No words of consolation will make me miss you less Walker Brothers. Mooi uitgezocht, dol. Prachtig hoor. Ja, lekker beginnen van deze week. Even rusten. De, rust, de, de, de, de, de een Walker Brothers. Rust. Amerikaanse popmuziekgroep die actief was in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. De groep bestond uit Scott Walker en John Walker en Gary Walker. En de groep had in het Verenigd Koninkrijk een reeds top 10 albumhits. En een nummer 1 hit met Make It Easy On Yourself. Nou, die hoorde u net. En um, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nou, dat uh, hopen we dan maar niet, dat dat gebeurt. Dat hij gewoon <laughs> blijft snijden. Ja, toch? Ja, is wel leuk. En uh, dat hoorde u ook. En No Regrets, hoorde u ook nog. Dus de Walker Brothers. Fantastische groep. En uh, daar hoorde u zo'n leuke 3 in van. En dan gaan we nu naar Artiest in het Licht... Licht. Ja, dan moet ik hem gauw uitzetten, want anders komt er nog een jingeltje. Dat is natuurlijk niet helemaal... Hey hey dat hey hey. hey. Uh, uh, ja, ja, Hij wil graag. staat te popelen. Uh, hij staat te popelen, die man. Hij heeft man. al zo lang niet meer opgetreden. Hij moet wel van het begin. Ja. ja. Zo is beter. Robert Lang. Begrijp, dat is waarom zo'n maffelijk op de televisie gaat dan protesteren Laat die bij zijn vriendjes thuis in zo'n kraakband vol met luizen Bij die steuntrekkers de bol maar gaan versteren. Als ik me kijk, dat nou betaal, waarom moet ik dan door het journaal Achteraf mijn eetloos steeds laten bederven Denk ik dat het fris is, mien wanneer ze steeds weer laten zien Dat er weer een zootje zwarte lichten sterven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 I'm already ready for a for me. Mijn ogen sloot, gaf ik toe, daar ik niet arrogant wilde lijken, maar ik voelde hoe hij wel naar mij zat te kijken. En vanaf dat moment heb ik altijd geweten dat dat niet enkel gold voor het gebed bij het eten, zodat ik toen die maaltijd meteen al betreurde, hebben heerste je leven tot in het absurde. En op zondag het was in, dat mocht dan nog wel. Net als in de romances van het weekblad libel. Maar als ik op zondag aan je hand wilde vatten, Nou dan keek je alsof ik je kuisheid wou jaten. Want het leven was lijden, als je danste een heiden. Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig Als je niet wilde werken, of je ging niet ter kerken. Als je lui in de zon lag, Op je fietste op zondag. Kortom alles was verkeerd. Want dat had je geleerd Het was verdomde moeilijk om jou te versieren Want je zag haast geen kans om je teugels te vieren Elke keer moest ik weer je complexe verdringen Ja, ik mocht naar de kerk, maar ik kon nooit te zingen Eén keer sliep je met mij, maar je was niet alleen. Want de zaad dan of wie ook ging steeds om je heen. En als die er niet was, was je vader er wel. Met een spreuk uit de Bijbel van zonde en hel. Want het leven was lijden als je danste een heiden. Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig. Als je niet wilde werken of je ging niet naar kerken. Als je luiende zon lag of je fietste op zondag. Kortom, alles dus was verkeer. Want dat had je geleerd Ja, ze hebben je leven wel grondig vergald En je kans op wat liefde en vriendschap verknald. Wat men jou heeft geleerd is de angst om te leven Om je borsten, je dijen, je hart echt te geven Kom ik stap maar eens op, want ik ben overbodig Heel veel sterkte voor later want dat heb je wel nodig Artiest in het licht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 Ik vind, het, ik vind het een geweldig nummer. Ja, ja? heel, heel de Bijbel belt nu tegen je in opstand, hoor. Oeh. Ja, ja, ja. Het ja, was toen, ja. De tijd, toen het uitkwam ook zo. Het werd echt het niet waar. gedraaid bij de NCRV en de KRO. Nee? Nee, nee, nee. nee. Dat ging in de boycott. Hè. Trouwens, oh, grote oh, delen, andere delen van deze prachtplaat ook. Want het leven was leiden. Het was ook zo'n aanklacht ja. tegen dat geloof. En ja. tegen de huigelachtigheid. En nou, dat werd echt niet gedraaid... toen. Het op de radio, hoor. Dat deed je thuis. Dan was je protesterend. Met deze... <lacht> nou, ik moet je eerlijk zeggen. Kijk, Robert Long, eh, dames en heren... fantastische artiest. Eh, we moeten al naar het nieuws, maar ik ga het toch even zeggen. Eh, Robert Long, een fantastische artiest. Hij eh, zat eerst in de band Gloria. Eh, de eerste hit van die band... was een beetje een Raily-pop nummer The first, last of the first seven days of zo. Zoiets was het. En... Eh, en, en toen hij solo ging, toen ging hij een totaal andere kant op. Hè? Hij uh, gooide het Engels eruit, ging Nederlands zingen. Maar, vergis je niet, zijn teksten werden behoorlijk scherp. Want uh, de, die hele CD vroeger of later staat echt vol met ontzettende scherpe teksten. Ja. En, en, dat is niet, en het, is, het is geweldig. En weet je wat zo mooi is? Het is nog tijdloos ook. Want het past allemaal nog steeds. Absoluut. En Je hebt nu nog van, zo zoals in het liedje Mien. Zo'n figuur die, die ja. overal schijnt En ja. alleen maar kanker weet je. Ja. Nou, daar zijn er ja. nog honderden van. Oh, in de, oh, honderden? Miljoenen van. <laughs> eh, nou, dan heb je bijvoorbeeld wat we draaiden. Het leven was lijden. Zo'n ja. meisje dat zo geobsedeerd is door de opvoeding. Eh, dat, ze, dat ze eigenlijk nergens de kans op krijgt. Want overal kijkt de duivel mee. En de vader. Nou, dat bestaat ook nog steeds. Ja. Nou ja, en Jezus het, Jezus ja. Ja, en net zoals Kalverliefde is ook nog van deze tijd. Dat is liefde, ook mijn liefste. Ja, het, ja, zijn, het zijn allemaal gewoon, stuk, voor stuk. stuk voor stuk mooie liedjes. Ik nou. vraag me ook altijd af, hè, want, want zo'n figuur als Robert Long... dan denk ik, ja, hij, hij is A, veel te vroeg gegaan natuurlijk... en ja. B... Wat zouden we er allemaal nog... meer hebben beleefd met hem? Hè? Wat zou er nog allemaal uit zijn schrijverspens zijn gekomen? Nou, wat, wat, wat we nu hoor. gewoon moeten missen. Weet ja. je wat het punt is? Hij is tot aan zijn dood is hij kwaliteit blijven maken. Hij ja. heeft natuurlijk een aantal prachtige... Uh, theatershows gemaakt... samen met Len Jongwart. Ja. Dat was... Echt helemaal te gek. Mm -hmm. uh, daar hadden ze bijvoorbeeld uh, ook zo'n liedje van, uh, van uh, die mooie, die fijne Jordaan. Ik weet niet of je dat kent. Nou, dat is... Dat is moet je maar eens opzoeken. Dat is echt geweldig. Dat ja. is dus... De, denk ik een beetje geschreven door het levenslot van een Johnny Jordaan. Toen men er natuurlijk achter ja, ja. dat hij homo was... Ja. werd hij gewoon de Jordaan uitgetreiterd. Ja, en niet ja, zo zuinig ja, ook. Ja. Nou, daar gaat dat nummer bijvoorbeeld over. Ja. En eh, nou ja, zo heeft hij nog meer fantastische dingen gedaan. Robert Long. Het was het pseudoniem van Jan, Gert, Bob, Arendt, Leverman. Ja, met zo'n artiestennaam. Ja, nee, dat uh, is dat niks geworden. Dus het was Bob <laughs> Leverman. Hij werd geboren 22 oktober 1943 in Utrecht. en hij overleed in 2006 in Antwerpen. Uh, op 13 december, een Nederlands zanger en componist, cabaretier radio- en televisiepresentator. En uh, of ook nog een groot propagandist natuurlijk... van, uh, van uh, ja, de mannenliefde, zeg maar. Want uh, daar uh, schroomde hij ook helemaal niet voor... om daar heel duidelijk voor uit te komen. En ook dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Goed. Um, gaan we doen? Oh ja, nieuws. Ja. <lacht> nee! Die komt straks, sorry. Eerst het nieuws. Het is echt maandag vandaag. Nee, zie je Ja, hè? Het is echt maandag. Oh, zie je wel, allemaal oh, we zitten overal doorheen te kletsen. Ja. Nou, geef niks. Het, uh, het uh, regionale nieuws. En uh, ik mag het presenteren. Dori ten Ja, ja, ja, ja. Nou, wat kunnen we melden? De afgelopen weken kon iedereen in Zandvoort kandidaten aanmelden... voor de verkiezing van onderneming van het jaar 2018. Ruim 500 mensen namen de moeite om gezamenlijk... zo'n 45 verschillende bedrijven in te dienen. En hieruit heeft de organisatie een shortlist gemaakt... waar uiteindelijk 9 kandidaten... en die zijn dan verdeeld over drie categorieën... uit zijn voortgekomen. De genomineerden zijn... In de categorie horeca, de drie aapjes, restaurant Viloxenia, en het wapen van Zandvoort. In de categorie retail uh, is er, zijn de genomineerden Air Force, Tutti Frutti en Van Vessem. En dan is er nog een categorie overige en daarin zijn genomineerd The Academy, autobedrijf Zandvoort en Spider Rent.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 duurzame economie. In de week van 22 oktober... kregen alle ondernemers in Zandvoort... een uitnodiging om mee te doen... aan een onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening. En ik denk dat daar een foutje staat. Ik denk dat het... Oh nee, 22 oktober. Nee, natuurlijk, dat klopt. Dus deze week. Zandvoort vindt het belangrijk om een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn. En daarom wil de gemeente graag weten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 Uh, op wwwmkb vriendelijks tegen -gemeente. NL zandvoort kost niet meer dan 5 minuten. Ondernemers kunnen de enquête invullen tot 26 november 2018. En de antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland... en is in opdracht van MKB Nederland uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova. Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de westelijke randweg in Haarlem. Rond kwart voor één ging het mis. Een automobilist die rechtsaf sloeg naar de Leidse Vaart botste tegen de scooterrijder die daardoor ten val kwam. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer opgevangen... en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval... en de Leidse vaart richting het centrum van Haarlem is door het ongeval afgesloten geweest. Een laatste berichtje nog. Een beschonken bestuurster is in de nacht van donderdag op vrijdag... haar rijbewijs kwijtgeraakt. Ze reed met meer dan 110 kilometer per uur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 at I'm Richie er nog in, in de tijd. En dat heette heet heette Brickhouse. Waarom heb je dat nou weer gekozen, Dolly? Omdat ik dat gewoon altijd ah, een heel een lekker lekkere nummer het. heb gevonden. Ja, ja. ja. Oké, okay, <laughs> nou dat mag toch. Hé, hey, we gaan even naar de, onze razende reporter. Ja. Ja, want we hebben nog een razende Hij was weer op pad, uh, hè? Hij was weer op pad, hè? Ja. Het is 18 oktober 2018 en we staan hier in de koepelgevangenis in Haarlem. Waarbij we uh, net een prachtig concert hebben uh, bijgewoond van de Divas. Susanne Groot en Maria Eldering. Maar niet alleen uh, met hun was het hele uh, concert... maar ook de kanterij van de BAVO en uh, de dansgroep Haarlem. En alles van de eerdere concerten zijn samengekomen nu... in een echt prachtige uitvoering. Naast mij staat inmiddels Maria Eldering. En uh, we gaan even, nog, uh, even kijken hoe het uh, is geweest. Maria, uh, welkom. Hoi. En uh, wij zijn heel benieuwd, hoe was het vanavond om hier te staan... Uh, vertrouwd, spannend, mooi, ontroerend. Uh, alles bij elkaar, alsof, alsof ik thuis ben. En dat klinkt heel gek, want het is een gevangenis. Maar uh, ik voel me hier nu behoorlijk thuis. Uh, want je uh, hebt hier al eerdere concerten ja, gegeven. Ja, dit was het zesde concert. Het zesde concert. Ja. En uh, eerdere concerten, heb je uh, met de Violdiva's uh, met Suzanne alleen gestaan? Ja, of... klopt. De eerste twee keer hebben we met z'n tweeën gedaan... Terwijl we nog wel als toegift Jorik van Noorden die erbij kwam. En de keren erop hadden we één keer het koor en een keer het ballet. En één keer alleen met het assembelen. En nu kwam dus alles bij elkaar in één laatste show. Eén laatste show. Maar betekent dat, je dan, dat we je binnenkort helemaal niet meer kunnen horen spelen? Als dit het laatste is? Nou, dan zou ik diep ongelukkig zijn als, als, je, als ik niet meer kan spelen. Maar in de koepelgevangenis is het wel echt de laatste keer. Okay. Ja. Hey, um, waar, waar, wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Waar, waar kunnen we jou zien? Waar ga je mij zien? Horen, uh, nou, er zijn uiteraard weer een aantal Haarlemse evenementen waar we met de diva's gaan spelen, zoals de lichtjesavond op 30 oktober op de begraafplaats Kleefpark. Uh, voor de rest, uh, ik speel in de band uh, bij Gerard Alderliefste En daarmee gaan we seizoen 2019 op theatertour Dus dan zijn we in uh, kleine theaterzalen en poppodia te vinden, een jaar lang Oké, okay. en uh, nog, nog één vraag uh, Alleen die ben ik vergeten Ik weet het weer, ik weet het weer want, want hoe ben je hier nou toe gekomen? Hoe is dit ontstaan? Nou, het komt allemaal door Suzanne. Suzanne die had al jaren in de hoofd van als hij een keer leeg komt te staan... Hè, toen de vluchtelingen ook hier zaten, dan wil ik hier gewoon een keer spelen. En het maakt niet uit of het publiek bij is, maar ik wil hier gewoon een keer spelen. En ze heeft gewoon de stoute schoenen aangetrokken en is naar de organisatie gegaan. En die had toen nog helemaal niks gedaan qua evenementen hier. Ja. En die zei, mag ik een keer spelen? Ja, dat is goed. Nou, en dat werd zo'n enorm succes dat het binnen 24 uur uitverkocht was... En uh, toen had de organisatie uh, het plan uh, van nou laten we dit gewoon nog een aantal keer doen. En, uh, Wat een goed het. idee. Ja. Nou we zijn heel benieuwd naar meer goede ideeën. Dolly uh, Tempierik uh, staat uh, ook naast me. En ja, uh, die heeft gekomen, ook nog een prangende hè? vraag. Nou een prangende vraag. Eigenlijk twee kleine vraagjes uh, die niet zoveel met vanavond verder te maken hebben. Ik vond het overigens fantastisch. Fantastisch, En het is jammer dat het echt de laatste keer was. En ik ben zo blij dat we erbij zijn geweest, hè Ron? Ja, ja. Dat was geweldig om mee te maken. Maar eigenlijk heb ik nog twee vragen. Want je bent niet alleen violist, hè? Je speelt ook toneel. Ja. Uh, dit weekend hè, gaat er uh, iets heel bijzonders gebeuren eigenlijk. Ja, dit weekend uh, spel ik in het Harlem Hout Theater. Een stukje wat geschreven is door René En dat gaat over een vrouw die uh, een, een heel lang nagedacht heeft... om een beslissing te maken... Te nemen de, ja. om uh, uh, weg te gaan thuis. En uh, zij wordt zodanig uh, slecht behandeld door haar man uh, dat het haar heel veel moeite kost. Dus het ja. is een vrij uh, heftig stuk, ja. uh, ontroerend stuk. Uh, en ook omdat sommige delen uit het verhaal ook geïnspireerd zijn of gebaseerd zijn op dingen die ons regisseur zelf meegemaakt heeft bij zijn mm. moeder. Ja. En zijn moeder is Elisabeth Andersen. En die uh, de bekende actrice is twee weken geleden overleden. Oh, dus het is allemaal heel actueel. En, uh, ja. Ja. Dus het ja. wordt de première zaterdag. Ja, dat begreep ik. en ja. uh, Je speelt die uh, première samen met een heel bijzondere dame. Ja, ja, ja. ja. Kan ik vertel eens, vertel eens. Ja, ja, maar ik vergeet, ik vergeet het niet hoor. <laughs> dat is mijn moeder. Ja, ja. <laughs> Die heeft op de 18e bij Genesis gezeten. En heeft daar een aantal jaar gespeeld. En um, nu had ze zoiets van, nou, ik wil het eigenlijk weer gaan oppakken. Dus ze speelt nu voor het eerst weer mee. En, en dat en, samen met de kathaliteerde dachter. Ja, dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, en speelt. hoeveel voorstellingen gaan jullie doen? Dank je wel voor de voorstelling. Graag gedaan. Um, twee voorstellingen. Zaterdagavond en zondagmiddag. Oeh, zonde zeg dat er maar twee zijn. Ja. Ja, maar goed, ja, dat helaas, weet je. Het is geloof ik is, is, Ja, he? ja het, is mijn, het is mijn grote hobby. Het is, het is amateurteneel. Ja, en ja, uh, hierna ja. gaan we weer vol, vol voor het volgende stuk. Ja. Dus je gaat gewoon weer door. Mooi. Ja. En nou. je andere hobby waar ik altijd vreselijk van geniet. Uh, uh, je rol die je speelt in het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Ah. Gaan we dit jaar dat ook nog meemaken in Zandvoort? Een uh, nieuwjaarsconcert uiteraard weer. Hey, Sowieso, standaard. En uh, in november hebben we een groot concert waar we... De, een, de symfonische dans uit de Story gaan doen. Ze gaan we het uitpakken. Nee, of in Heemsteden. Uh, in Heemsteden, Heemstede. nou vlakbij. Eigenlijk vlakbij. ook zandvoort, ja, hè, buurtjes. En dat en waar waar is dat? Uh, ik uh, hoop dat ik het goed zeg. Ik dacht dat het in de Pinkstenkerk uh, is. Oh, Oké, okay. nou misschien spreken we met elkaar tegen die tijd nog even erover, hè? Jawel hoor. Ja toch? Ik, ik uh, ga tegen je de tijd je uitnodig dat het komt dat even contact te hebben. Ja, en dat gaan we, we daar in. weer van alles over uh, horen. Uh, ontzettend bedankt uh, voor het beantwoorden van de vragen. En, uh, <laughs> Mama staat te wachten. Oh, ja, okay. ja, ja, ja. Dankjewel voor je tijd. Bedankt Moi. voor deze prachtige ja, nou, uitvoering. Dankjewel. En, en uh, bij, bij het weggaan word je al uh, <laughs> constant bedankt... door de enthousiaste uh, bezoekers van, van deze uh, voorstelling, van deze uitvoering. Uh, terug naar de studio. Uh, en uh, Maria, uh, we gaan je volgen. Dankjewel. Leuk, tot de volgende keer. Tot ziens. Dankjewel. Tot ziens weer.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 ik heb steeds aan jou gedacht. Zing ik van de daken in de hoop dat jij het zult horen en mij al zal vragen te komen praten over die laatste keer. Dit lied wilde ik voor je schrijven omdat ik niets meer kon bedenken, want muziek is het enige waarmee. Zeggen kan. Dit ben ik. En iets meer. Zoveel wilde ik zeggen. Zoveel wilde ik vragen. Zoveel wilde ik doen. Maar weer een dag verloren. Slechts de nachtegaal is te horen. Terwijl het avond. Een nacht van doelloos waken en wanhopig wachten en luisteren na de nacht gaan bij het meer. Dit lied schreef ik van morgen. Een vogel weet geen woorden, maar ik kan voor je zingen waarmee ik zeggen wil. Dit ben de haal. Tell me. Dat is het leuke van deze tijd. Dat de artiesten, als ze met een nieuw be album bezig zijn... een teasertje op internet zetten tegenwoordig. En uh, dan kun je alvast een beetje uh, horen welke kant het op fietst. Nou, dat is met Boudemijn ook zo. Uh, vanaf uh, afgelopen weekend kunt u op uh, bijvoorbeeld alle... nou, op alle uh, streaming-audiodiensten... zoals Spotify, Deezer, uh, Apple Music, noem het allemaal maar op... kunt u twee horen van het nieuwe album dat eraan staat te komen. Dat heet Evening weg. Komt uit op 16 november als ik het uh, goed heb. En uh, u hoorde, twee, u hoorde u nu een liedje ervan. Uh, de boom heb ik u vorige week al een paar keer laten horen. Maar dit is uh, nu dus weer een nieuwe. De nachtegaal, zo heet het. En uh, hij heeft het opgenomen samen met een topband. Namelijk de Dutch Eagles. Nou, Bardoor groot dus. En nog iets, een première. Jawel, we hebben er nog één. Uh, nou ja, première weet ik veel. De Beatles komen ook uit met een totale remastering, remix van het White Album. En dit is ook weer zo'n voorbeeld ervan. While My Guitar Gently Weeps. De nieuwe mix.